Daar was geen twijfel aan, zo zei hij. Het was bestemd voor Lucas Helding. Maar de afzender mocht hij niet noemen. Nadat Heinz hem een kwitantie had geschreven... Ja, ik was er te zenuwachtig voor... verdween hij zonder een verder. Uh, hier is uw thee, meneer Helding. Uh, dank u, mevrouw. Ik vroeg toen aan Heinz, die het hele vreel had meegemaakt... of hij de man soms kende die mij het geld gebracht had... Hmm. Jawel, zei Heins. hij kende hem wel. Het was een kwitantieloper van de heer van Balen. Ik liet er geen gras over groeien, gaf het geld aan Heinz in de varing en snelde naar de heer van Balen om hem te bedanken. Maar daar was ik alweer mis, want de heer van Balen zei mij dat hij zijn geld zomaar niet weggaf. Of hij dan niet wist hoe zijn kwitantieloper dan aan het geld kwam, vroeg ik... Dat kon hij wel, zei hij, want hij had gezien... dat meneer uw zoon zijn loper die middag het geld had overhandigd. Huh? Ziet daar het hele verhaal. Maar, huh? huh? huh? huh? Ferdinand, hoe kwam je er nou? De zelverlingen kunnen het is kunnen Ik wist niet, de... dat, ik niet dat jouw middelen zo ruim waren, nee, Ferdinand. Het spijt mij dat het ontdekt is... en ik begrijp dat u allemaal verbaasd bent. Huh? Maar ik kan u wel verklaren, meneer Helding... dat uw dankbetuigingen niet aan mij gericht worden te zijn. Want het geld komt niet van mij. Maar de man die het mij ter hand stelde, wil niet genoemd worden... Ik wil niet proberen je geheimen te ontfutselen, Ferdinand... ...maar begrijpen doe ik er niets van. En mag ik er niet naar raden wie de afzender is? Ik... ik verzeker u dat u vergeefs moeite zou doen. Het is mij bovendien streng verboden om u ook maar op weg te helpen. Ja? Wel, dan rest mij niet anders dan u dank te zeggen voor de bezorging. En dan kom ik tegelijk aan het tweede doel van mijn bezoek... Ik wilde de jonge meneer Huik uitnodigen voor een klein partijtje... dat ik nog altijd mijn kunstbroeder schuldig ben... en dat ik nu eindelijk in staat ben hen te geven. Maar meneer Helding, ik ben volstrekt niet in staat om met poëten om te gaan. En bovendien heb ik het met mijn nieuwe betrekking nogal druk. Ja, ja. En ik meen dat het bij dergelijke partijtjes nog alles laat wordt. En dat er meer wijn gedronken wordt dan goed is. Ach, mevrouw meneer kan toch naar huis gaan wanneer hij wil. En een glas rode wijn zal hem toch op zijn. Ja, hij niet zoveel kwaad doen. Ik wil u hier geen ongevaarde wijsheid opdringen, meneer Helding. En ik weet wel dat voor poëten het geld als slijk ter aarde is. Maar ik vraag mij af of u er nu wel goed aan doet... het verkregen geld dadelijk te gebruiken om uw vrienden te trakteren. Daar hebt u wel gelijk aan, meneer Huik. Maar weet u wat het is? Iedere maand hebben de vrienden een bijeenkomst... en dan ben ik altijd gast... Ze weten dat ik niet wel bij kas ben... en schrikken het dan altijd zo dat ze mij overslaan. Maar nu ik eens één keer in staat ben om op mijn beurt... en als het dan niet te vermetel is om te hopen... dat de jonge meneer Huik mijn gast zal zijn... Wat mij betreft... ik heb er geen bezwaar tegen dat mijn zoon die uitnodiging aanneemt. Als zijn werken toelaat en hij die avond niet bezet is. Maar Willem, dat meen je toch niet? Kom, Keetje, lief, maak je niet ongerust. Indulge venian, puur. Ja, ja. Als je Latijn begint te praten, dan zal ik maar zwijgen. Prachtig, voortreffelijk. Ik zal Heinz vragen of wij van de benedenkamer gebruik mogen maken. Dan hoeven de gasten niet alle trappen op. En dan zal ik de juffrouw die beneden mij woont vragen koffie te zetten. Hmm. Dan heeft dat kind ook nog eens een verzetje. En zit die juffrouw daar dan alleen met al die heren? Wel nee, mevrouw. Zij zet de koffie op haar kamer en die gaan wij daar dan halen. Hmm. Oh, Het is een lief meisje. Een vriendelijk, zachtaardig kind. Niet waar, meneer Huik? Maar ken jij dat meisje dan ook al, Ferdinand? Uh, dat is te zeggen, ik heb haar in het voorbijgaan gezien toen ik meneer Gelding een bezoek bracht. Oh. oh, gezien, gezien. En een grote dienst bewezen. Huh? Uh, ja, ze is u daar nog altijd dankbaar voor. Zo dikwijls ik met haar op de trap een praatje maak en haar van u huh? vertel... beginnen haar ogen als twee sterretjes te schitteren. Nee. Wat is dat dan voor een meisje? Wat zijn dat voor diensten die Ferdinand haar bewezen heeft? Och, het is een keurig vroom meisje dat nooit uitgaat. En zij woont daar maar bijster, eenzaam en alleen. Het is naar ik meen een nicht van notaris Balveld. Oh. Maar die laat nooit eens naar haar omkijken. De man is ziek, zo ik gehoord heb. Maar hij had toch wel eens een van zijn dochters kunnen sturen, nietwaar? Ja. Yeah. Gisteren nog vroeg ik haar waar zij kerkte. Maar ze zei me dat ze sedert haar aankomst nog geen voet over de drempel had gezet. En ze vroeg mij of ik niet een, een zuster of een nicht had die eens met haar mee kon gaan. Arme ziel, Ze is gelijk aan de geraakte... die de genezende wateren van Bethesda niet kon genaken... omdat er niemand was om hem op te nemen. Ja, ja, ja. Maar dat helpt het nog niet op... wat Ferdinand met haar te maken had. Oh. Anders niet, vader, dat het ik haar bevrijd heb... van iemand wiens bezoek haar lastig was. Maar meneer Helding, zal het met me eens zijn... dat wij de naam van de onbescheiden indringen... beter kunnen verzwezen? Dat is inderdaad misschien het beste. <tus> Wel, dat is... Uh... Ik zou mij toch... Maar goed, als u dat wenst... dan zal ik niet aanbrengen. Dan mag ik u nu niet langer ophouden. Mevrouw Huik. Meneer Huik. Meneer Huik. Meneer Huik. Mevrouw Huik. Meneer Huik. Ik uh, laat u even uit. Gaat u van. U laat mij dan wel weten... wanneer de dichterlijke bijeenkomst zal plaatsvinden. Dat kan ik nu wel zeggen... Het is altijd op een donderdag. Dat wordt dus aanstaande donderdag als u dat schikt. Goed, afgesproken. Aanstaande donderdag, als er niets tussenkomt. Uh, acht, laat jij meneer Houding even uit? Uh, tot aanstaande donderdag dan. En hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst, meneer Huik. Ik verheug mij bijzonder op uw bezoek. Tot ziens, meneer Houding. En Ferdinand is oud en wijs genoeg om zich te matigen. Oh. Bovendien, je wilt toch niet keetje dat wij een kraak die twee jaar op eigen wieken heeft gedreven... weer als een schooljongen gaan behandelen. En een firma ja. bovendien is een grote exportfirma. Ja, en ja. dan Helding. is een braaf mens. En al is zijn dankbaarheid wat overdreven. Als Ferdinand die uitnodiging zou weigeren... zou je ons terecht van hoogmoedigheid kunnen beschuldigen. Dat, dat is ook zwaar. de reden waarom ik ga, vader. Om, zo erg liggen deze zondagspoel eten mij niet. Had ik geweten hey, dat er zo'n beminnelijke koffiescheenster was... <laughs> dan had ik mij misschien <laughs> nog wel eens bedacht. <laughs> oh, over die beminnelijke koffiescheenster... hoeft u zich wat mij betreft geen zorgen te maken. Ik heb... Euh, nou ja... Wat bedoel je Ferdinand? Euh, Niets moeder. Niets. Ik ga ja, zeggen maar of ik de verre gezegd heb. Ik ben mooie beest of niet. Het is mooi, Vee, Roggeveld. Ik kan niet anders zeggen. Maar voor 115 gulden een koe... had ik ook niet anders verwacht. Ik zal mevrouw eens wat zeggen. Nou, laten we er maar over zeggen, Roggenveld. Het is nou eenmaal zo afgesproken en daar blijft het bij. Eh, uh, Suzanne. Ja, tante. Ach, wil jij me eens even het genoegen doen? Hier is de sleutel van de grote linnenkast... en daarin staat mijn geldkistje. Zou je dat even willen halen? Natuurlijk, tante. Uh, ga er even bij zitten, Roggeveld. Dank u, mevrouw. Uh, heb je een kwitantie bij, Roggeveld? Ja, dat nou juist niet, mevrouw, hè. Kijk, met de pen heb ik altijd nogal wat moeite. Kijk, ik kan me alles in de hand gegeven, hoor. Een riek, een schop, een hooivork, een schoffel. Nou, daar ben ik niks verlegen mee. Maar met een pen, dat nee. had ik al gedacht, Roggeveld. Dan zal ik zelf wel een kwitantie schrijven. Uh, 1150 gulden was het dus bij elkaar. Zo is juist, mevrouw, ja. Nou, en mevrouw heeft daar geen slechte koop aan, hoor. Nee, nee, dat heb je me al eerder verteld. Ontvangen van mevrouw van Benten... de somma van 1100. Is het dit wat u bedoelt, dan? Ja, juist, Suzanne, dankjewel. En 50. Ja, als ik mevrouw was, zou ik me niet al te gemakkelijk met zoveel geld omspringen, hoor. Hoe bedoel je, Roggeveld? Ja, wel, mevrouw zit hier maar op het terrasje met dat geldkistje, de briefjes uit te tellen. Ik, ik heb u toch verteld dat ik het huisje van mij verhuurd had aan die weerglas, nietwaar? Jazeker. Nou, wel, gisteren ochtend, vroeg is hij met de Noordensmoe vertrokken. Met medeneming van al zijn goederen. Ach. Nou, niet dat ik er schade van aan hoor, want hij had mij vooruit betaald. Dus er komen niks aan tekorten. Maar vreemd was het wel. Ja. En wat wil nou het geval? In de namiddag komt de balduw en vraagt mij... waar die meneer Weerglas gebleven is. Nou, ik zeg, ik, dat wil ik niet. Zijn koffers en zijn spullen zijn weg. Nou, en ik denk wel niet dat we nog ooit van hem zullen horen. Afijn, kort en goed, het ene woord naar het andere. En nou bleek dat die monsieur Weerglas... niemand anders is dan Zwarte Piet... Die hier de buurt onveilig gemaakt heeft met, met, met rovereen en diefstal en zo. Wat heb ik je gezegd, Roggeveld? Je kunt maar niet zo mensen vertrouwen waar je niks van weet. Ach, ach, ach, het is toch verschrikkelijk. Ja, maar ik, ik wil maar zeggen, mevrouw, zit die zo met die geldkist die ze in de linkkast heeft opgeborgen, zoals u zegt. Ik, ik zal er rekening mee houden, Roggeveld. Bedankt voor de mededeling. Wil je hier dan even tekenen? En hier zijn dan de 1150 vruten. Ja, bedankt mevrouw. Ja, ja, ja, ik heb het al gezien hoor. Ja. Nou, en, en dat mevrouw dan maar veel plezier van de beest mag hebben. Hè. Dat hopen we. En tot ziens, Rogerveld. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Dag, mevrouw. Het goede. Dag, Rocheveld. Heb je dat gehoord, Suzanne? Die, die weerglas, ja. dat is zwarte piet. Dat hoor ik, ja. Maar Ferdinand heeft hem hier in mijn huis ontvangen. En zelfs een lang gesprek met hem gehad. Ja. daar begrijp ik niets van. Wat kan Ferdinand voor relaties hebben met zo'n schafuit? Het is niet gezegd, tante, dat Ferdinand wist dat die meneer Weerglas Zwarte Piet is. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is wel mogelijk. Maar, maar dan moeten we hem toch waarschuwen. Of in ieder geval zijn vader. Ik vind dat de hoofdschout van Amsterdam op de hoogte gebracht moet worden... dat Weerglas en Zwarte Piet één en dezelfde persoon is. Oh, wat dat betreft... U kunt er zeker van zijn dat vader al ingelicht is. Nou goed, maar, maar Ferdinand dat toch kennelijk niet. En ik vind wel dat hij het weten moet. Ik, ik, ik zou bovendien wel eens willen weten wat die twee allemaal te bespreken hebben gehad. En dan, dat, dat weet jij misschien nog niet, maar... kapitein Pulver heeft gezien dat de field een beurs met geld aan Ferdinand overhandigde. Tante. Ach, dat zijn toch allemaal heel zonderlinge dingen. Een beurs met geld aan Ferdinand? Jazeker. Pulver heeft het met zijn eigen ogen gezien. Nou, daar moet ik toch het mijne van hebben. Ik weet het goed gemaakt, Santje. Ik was toch van plan om Joris vandaag naar Amsterdam te sturen... met een mand met groente en fruit voor je moeder. En daar zal ik wel eens een fikse brief aan Ferdinand bij doen. De jongeman moet met dat allemaal eens haar fijn uit de doeken doen. Weet u wat ik doen zal, tante? Als u nu die mand voor moeder gaat klaarmaken... dan schrijf ik wel een brief aan Ferdinand... Ik weet, het is een kootje naar mijn hand. Als ik broertje lief kan kapitelen... Ja, ja, ja, ja, Sandje, maar schrijf het hem ernstig, hè. Het is geen grapje. Nee, nee, nee, nee, laat u dat maar aan mij over, tante. Ik ga het nu meteen doen. Ik ben van plan ook van banen te waarschuwen. Anders ga je er nog met de kas vandoor. Ik meende oh. ook Jetje Blaak aan te raden goed op haar koffers te passen. Maar wat haar betreft zou ik het je nog kunnen vergeven, daar zij zich, als ik me niet vergis, aan diefstal van je hart heeft schuldig gemaakt. Oh. Maar badinage à Paar... tracht je te rechtvaardigen, want Tante is ernstig boos. Er is een zilveren suikerstrooier zoek waarvan zij die vagebond gedenkt. Of heb je hem misschien zelf in de lommer gezet? Je bent er niet te goed voor. Dit weet je. is het oordeel van je zuster Suzanne. Oh, lieve hemel. De moeilijkheden stapelen zich wel op. Wat moet ik daar nou weer aan doen? Enfin, laat ik maar meteen terugschrijven voordat ze op de gedachte komen vader te waarschuwen. Uh, lieve Suzanne. Hoewel je beminnelijk schrijven niet. Uh, nee. wel niet. vrij geweest zal zijn van. een overdrijving. Jouw ja. kennende tenminste. Moet ik toch zeggen. inderdaad een bedrag aan geld heeft gegeven om het te bezorgen aan een derde. Maar er zijn te veel namen in deze kwestie gemengd die ik niet noemen mag. Ik was zelf niet zo doorblij met deze commissie, zoals je wel begrijpen zult. Maar de man bedoelde oprecht er iets mee te vergoeden. En daarom mocht ik het hem niet weigeren. Verder heb ik alle hoop dat hij zijn schandelijk bedrijf gaat opgeven. En daarom verzoek ik je liever voor de ongelukkige te bidden, dan door te veel gepraat de poort der genade voor hem te sluiten. Je broer Ferdinand. Tja, ik wil er wel over zwijgen. Het is alleen de vraag hoe daar kant van wenden toe te brengen.